Visser met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne zijn vannacht drie pro-Russische betogers omgekomen... bij gevechten met de Nationale Garde. Dertien mensen raakten gewond en er zijn 63 betogers opgepakt. Dat heeft het Oekraïnse ministerie van Middellandse Zaken bekendgemaakt. De doden vielen bij een kazerne van de Nationale Garde in de havenstad Mariupol... zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De demonstranten zouden de militairen hebben opgeroepen de basis te verlaten en hun wapens in te leveren, maar dat deden ze niet. Rusland kan nieuwe sancties verwachten als het nog meer steun biedt aan de separatisten in het oosten van Oekraïne. President Obama zei tegen de omroep CBS dat elke keer dat Rusland stappen zet om Oekraïne te destabiliseren, er consequenties zullen zijn.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 In Zuid-Korea is het dodental na de ramp met de omgeslagen veerboot opgelopen tot negen. Reddingswerkers hebben vannacht twee doden uit het water gehaald. Zo'n 290 mensen worden nog vermist. Het schip ligt op zijn kop in het water. Duikers hebben veel last van het slechte zicht onder water en van de sterke stroming. De huurmoordenaar die op Curaçao Helmin Wiels doodschoot... heeft een volledige bekentenis afgelegd. Dat bleek tijdens een rechtszitting in Willemstad. Hij zou ook spijt hebben van de moord...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 In de Randstad staan de langste files op de A1-Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge 4 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen het afrits Michels Gestel en de afrits Kerkdriel 9. Na Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam bij Oostzaan 5 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 tussen Beverwijk en 8. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, een ongeluk bij Sliedrecht-West. De file begint bij Hendrik de Wambacht, is 6 kilometer lang en de linker rijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda met knopen de Brechtseplein, 8 kilometer. De staart vanaf knopen Ketelplein. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen de Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En een goedemorgen, Antwoord. Naast mij zit Jacob Koper. Goedemorgen, Jaap. Tijd niet zien, tijd niet gehoord. Is dat zo? Ja. Maar ik, je hebt donderdagavond, als jij dan. Ja, maar, is het maar tussen dat 8 ook... en 10, dan, dan hoor je mij ook nog hoor. Ik begin opnieuw. Goedemorgen, Antwoord. <laughs> naast mij zit Jacob, die ook misschien hier en daar een programma doet. Maar vandaag op 12 april zit hij naast mij als medepresentator. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen, Bin. We gaan eerst het rijtje afwerken. De techniek is in handen van Pascal van der Beek. En waarschijnlijk gaat het weer wisselen na een uur. Niet? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Komt, uh, Thomas. De redactie is gedaan door Gerry Rutte en Gerdian jan van Kuik. De koffie, dondergrebber en ook de muziek. Omdat mijn computer iets niet wilde. Um, Jij ja. had XP zeker nog. ik, nee, ik, had, ik had, had XP. Ja. XP ja. <laughs> ik had XP. En ik heb nu Windows 7 alleen. Alles is verstopt. Uh, en een vlaggetje, maar toch, een vlaggetje erbij. Heren van de Halterstraat, dank voor deze snelle service. Want normaal gesproken gaan we daar dagen overheen. En uh, met het probleem wat zij van mij wisten... heb ik hem gistermiddag keurig teruggekregen. Uh, Jaap en ik... Die ja? fietsen door de Kerkstraat net. Ja, ja. Wat, uh, wat nou de vuile was hangt niet buiten... maar de schone de was, schone was hangt, hangt dan buiten. Ja, uh, Overigens moet ik er nog wel even bij zeggen... dat het eerste plaatje Zandvoort heeft. Het. Die hadden we net uh, ja. gehad. Uh, leuk is, Zandvoort heeft het uh, misschien ook... met windballers, maar daar uh, komen we straks we, komen we nog straks nog wel. nog wel even over. Uh, maar goed, uh, even nog... Uh, terugreden ja. naar dat verhaal in de Kerkstraat. Uh, we hebben er uh, waarschijnlijk... Uh, straks weer een uh, leuke winkel bij. Ja. Het is een, uh, een, daar, daar hebben Ben en ik... even net zitten neuzen. Het uh, ziet er op zich heel erg leuk uit. De mensen die dat gaan doen. Uh, die hebben een webwinkel en dat wat daar staat is eigenlijk gewoon een showroom. En, en dat je dat durft in een vergrijzende is... dorp een babywinkel ja, ja, te openen. Een babywinkel in uh, een vergrijzende gemeente. Maar goed, uh, als ik uh, hier zo uh, rondloop, uh, is dat dan allemaal niet zo, uh, zo slecht. Nee, uh, wat nou gaan we doen uh, dit eerste uur? Nou ja, we gaan het zo hebben met een Marianne Rebel over de kinderkunstlijn. En die uh, is de 17, die wordt geopend op het circuit. De kinderkunstlijn staat dit jaar in het teken van het screen... maar daar gaan we het met Marjan over hebben... als zij haar broodgasten hebben gewerkt. Ja, ja. Daarna gaan we het hebben over een toneelstuk. Een toneelstuk, het verhaal van Charlotte Pfeffer-Caletta... en Frette Rosenhart gaat ons daar wat over vertellen. Dan de meest bekende kaasboer uit de Grote Krocht... Gaan wij eens vragen wie dat is. De ja. mens achter de ondernemer. ja uh, We zouden, als het goed is, nu met Marjan moeten gaan praten. Ja, ze is onderweg. Ze is onderweg. Uh, ik zag volgens mij uh, onze tweede gast al uh, hier rondlopen. Maar die is even enigszins geoccupeerd. Dus ik uh, praat ja. dan wel even door wat nou, we dan ja, we in de, tweede uur, uh, uh, de tweede uur gaan doen. In de tweede uur hebben wij het over de... Mag ik langs, ja hoor. Ja, dan dan uh, zullen ik dat even toelichten... wat we in de tweede uur uh, gaan doen. Uh, de langzittend raadslid... en hij is ook wethouder geweest... Uh, Wilfred Taters. Dan uh, krijgen we uh, daarna... de mens achter de politicus... Willem Wisman van D66. Ik heb hem gisteren ook even gezien... bij het uh, verhaal van de petitie... Uh, die de Zandvoortse bevolking... heeft uh, ondertekend. Ten aanzien van uh, de windmolens... die uh, voor de kust zouden moeten komen. En als laatste hebben we dan... Hebben dan Yes in Zandvoort. Nou, ik, uh, Fred Rooshart uh, komt nu uh, deze kant oplopen. Dus dat uh, gaan we dan nu als eerste doen. Want ja, uh, dan uh, wisselen we het even om. <lacht> dan geven we Marjan even de kans om haar gasten uh, enigszins uh, de, de kans te geven om uh, broodjes uh, te voorzien en dat soort dingen. En melkjes en, en sudorantjes. Ja, daarom. Dus dat, uh, dat, uh, dat is dat, uh, dat verhaal. Ik heb nog uh, snel even op een iPhone gekeken. Ja, te zitten. Oh, Oké, okay. ja, dat maakt niet uit. Uh, Goedemorgen. Gaat u zitten, want dan hoort, dan, uh, dan horen de gasten, uh, hoorden de mensen thuis u ook. Uh, dit gaat over, uh, als ik het wel heb, over de toneelstuk, het verhaal van Charlotte Pfeffer en. Caletta. Ja, Charlotte van Caletta. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen ja. Zandvoort. <laughs> uh, ik zag iets staan van een, van een... Maar heeft dat ermee te maken? Een, een, een, een wagen? Uh, gisteren, een gele wagen op het uh, Raadhuisplein. Nee, ja. Maar dat Die heeft daar niets de mee de te maken, he? Het is dus van de, van de caravan. caravan. Ik doe wel veel met de caravan, maar ja? dit is weer iets anders. Ja. Ja. Heb je uh, connecties met de caravan? Ja, met de caravan. Ja. Ik hoopte het in mei te weer aanwezig te zijn, net als vorig jaar. Maar ik doe omdat ik veel theatermaker ben en kunstenaar, kan ik het soms niet combineren, maar het is wel uh, Helemaal prachtig. En dat ze weer dit jaar komen. Doet u mee met uh, de karavaan in Zandvoort? of nee. nee Want hij trekt natuurlijk heel wat uh, door. De ja. door. Maar als theater maken doe ik wel mijn inbreng erin. Dus, uh. En, uh, en, en hoe? Uh, ja, dat is nog een verrassing. Dan moet alle Zandvoort maar komen kijken. Nou, Zandvoort. ik ben gisteren bij die preview geweest van de karavaan. En nou, daar werd een tip van de uh, agenda sluier opgenomen. Ja. Dus een aantal stukken weet ik de naam wel van. Ja. Maar omdat het helemaal doorgaat... vroeg me af of je in Zandvoort uh, actief was. Nee, het is helaas. Ja, we hadden het nog veel jaar erover. Maar omdat we met andere uh, theater... want ik sta natuurlijk wel in het klassiek mm -hmm. theater en de kunst... Uh, kan ik, dan ben ik niet vrij. Dus ik daar ergens anders op de planken. Okay. Dat zijn soms de contracten waar je niet vanuit ja. kan komen. Maar ook wel heel leuk. Ja, dat, maar het is wel een geweldig uh, evenement. Caravan. Goed, dan ja. gaan wij terug naar uh, waar we het vandaag over zouden hebben. Ja. Over het toneelstuk. Waar wordt het toneelstuk gespeeld? Het uh, toneelstuk wordt gespeeld in het Museum. In het Zandvoortsmuseum? In het museum ja. En is gelijk de volgende vraag. Hoe groot is de kast? Uh, drie mensen. Oh, dan valt het nog om uit. Ja. Want we spelen... Uh, ik heb dus jaren geleden heb ik altijd in Arne flank gespeeld. Dan speelde ik altijd de tandarts Frits Pfeffer. Oftewel Doezel. En Doezel betekent dom... Wat Anne zo had haar, hem zo benoemd. Maar eigenlijk ben ik toen jaren bezig geweest. En toen ik eigenlijk ontdekte. Uh, wat is meer met die flits? Want ze hebben acht onderduikers. En hij was dus al als enige, als Einzelganger. Um, toen met spelen. En toen kwam er ook eigenlijk een boek uit. van Nanda van der Zee. En die had het de Kamergenoot van Anne Frank. En toen ben ik gaan doorgaan schrijven, gaan informeren, informeren. Vier jaar heb het geduurd voordat ik toestemming heb gekregen van Anne Frank Stichting uit Basel. Want je mag zo maar niet Anne Frank spelen. Je moet dan altijd iets erbij verzinnen. Zij willen gewoon het originele houden. Maar dat wilde ik niet, want ik wilde het educatief hebben. En ik heb het uit een andere ingangshoek, invalshoek gedaan. Drie monologen. Het zijn drie personen, Charlotte... Dus die het verhaal vertelt mm -hmm. en eind van de jaren 80 vonden ze de nalatenschap op het Waterlooplein. Charlotte is er overleden. En niemand heeft er ooit aandacht aan besteed. Aan die Charlotte Caletta. De vrouw van Fritz Pfeffer. En toen kwamen ze al achter dat er veel meer was. Met de briefwisselingen. Ook haar uh, conflict met Otto Frank. En Mie Mie Pries. Ze heeft tegen het dagboek uh, gestreden eigenlijk. Omdat er onwaarheden staat van haar, uh, in haar, van haar man in haar mm -hmm. dagboek. En zo ben ik uitgegaan met uh, informatie. En ook met Fernande van den Zee. historicus. En uh, eigenlijk heb ik dat verhaal geschreven. In, in drie momenten. Drie monologen. En dat is uh, Frits, die eigenlijk een rustige man was. Maar die werd als 54-jarige werd hij op een kamer gezet van Anne Frank, een 13-jarig meisje. Nou, dan kan je wel begrijpen, één of twee dagen gaat het goed. Mm. Maar na nou, drie of vier dagen is het een onhoudbare situatie. Maar in het dagboek komt het net uh, over of ze altijd maar ruzie hebben met elkaar. En Charlotte, die, die, wist, die, die komt er later pas achter dat... Uh, als je in, uh, in een benauwde ruimte bent opgesloten... hoe ga je dan gedragen? En daar gaat het om. Je vrijheid en als je geen vrijheid meer hebt. En dus het zijn drie uh, verhalen mm -hmm. die ineens in een toneelstuk gaan vormen. Ook voor Anne. En ook Anne, dat Anne ook haar boek ging schrijven... dat ze het onheus bejegend heeft eigenlijk. Ja. En uh, zo is het verhaal tot ontstaan. En ja, vorig jaar hebben we de, de, de première gehad... Uh, en ja, dit jaar vind ik het heel een eer omdat ik naar de Roosse Kunstlijn ja. en veel contact met hele uh, ja. Jans heb. Dat, dat, god, hoe is het niet mooi om hier in, Zandvoort, in het Zandvoort Museum te gaan spelen, dit verhaal. Dus als hier... je um, dit zo uh, uh, onderzoekt, hè? want uh, het komt dus uit de, de tweede nalatenschap eigenlijk. Want het ja. Anne Frank verhaal dat staat vast als een huis. Ja. Daar blijken dus via uw onderzoek uh, uh, wat, wat, en ook uh, Charlotte de onderzoek, ja. de schrijverij, wat onwaarheden in te zitten. Nou ja, onwaarheden. Krijg je niet ineens heel veel informatie die niet bekend was. Er zijn dus nu al steeds de ongecensureerde versies worden mm -hmm. nu uitgebracht. En je moet ook niet vergeten toen Otto uh, al die... Kijk, iedereen denkt dat het dagboek maar één boek is, maar ze hebben drie verhalen geschreven. En dat ze allemaal pseudoniemen noemt, was gewoon voor een ander verhaal. Van het ja. deelstuk wat ze uit wilde brengen. En als je dan ziet hoe haar Zeg maar haar verliefdheid op Peter, was het nog helemaal niet tijd in, uh, rijp om dat uit te brengen in die tijd. Dus ze zijn gewoon stukken, uh, gewoon uit bescherming voor Anne, gewoon verzwegen. En het is heel, Maar er is nu een tijd dat het veel meer uh, open, is. open is. En dat is eigenlijk, ja. En. Maar ik bedoel, ik heb het geprobeerd getracht te schrijven... dat je uit die ingangshoek... dat je geen, uh, niet geen afkundende Anne... maar een beeld krijgt van als je 25 maanden opgesloten zit... Hè, op zo'n kleine ruimte. Dat mensen, wanneer ze te lang op, de, uh, op elkaar zitten... hun balans kunnen verliezen. Daar gaat het om. Anne heeft een verhaal... En Charlotte heeft een verhaal buiten het uh, achterhuis. En Anne en uh, Frits, die zaten daar uh, samen op een kamertje. Met alle problemen uh, problematiek wat zich teweeg bracht in, al in die 25 maanden. En Frits heeft er 20 maanden gezeten. Ja. Is het, uh, uh, het toneelstuk een aanvulling op het grote verhaal? Het is, een het is uh, wat we vrij juist horen kregen. En dat vond ik wel heel trots dat het in het parool stond. Het uh, is de mooiste Anne-Frank vertelling ooit omdat ik het uit een hele andere hoek ga bekijken. En Natuurlijk, 8 mei gaat de premier, wereldpremiere van Anne Frank weer. Nee. Het, gewoon, het klassieke ja. verhaal. Maar wij hebben het gewoon een hele andere invalshoek ge, uh, genomen. En het is niet meer echt ook uh, wat de acht onderduikers zijn. Maar echt met z'n drieën. Wat gaat er in hun hoofd om? Het ja, is dus, Als ik me het zo voorstel. Uh, de de lijn Anne Frank is duidelijk. Ja. Jullie komen van een andere invalshoek. Ja. Uh, u heeft net verteld dat het voorgebracht moest worden bij Basel, bij de ja, uh, internationale Anne Frank studie. Ja. Wat vinden zij daar dan van? Uh, wisten zij van die Tweede Nalaanschap? Ja, al, ja, eigenlijk? ja, dat wisten ze. Dat hebben ze en, Dat hebben ze met, toen met Danne van den Zee een boek uitgebracht. Ja. Maar het, uh, de mythe of de symbool van Anne was natuurlijk zo, het dagboek, mm -hmm. dat er weinig ruimte is voor andere uh, inbreng. En, uh, zij geeft meer een kijk op wat er na gebeurd is. Ja. En er zijn honderden Anne Franks, wat ze achterkomen geweest die dit zo die kracht hebben gehad om in zo'n in ondergedoken ja. te zijn. Maar ja Anne is gewoon een symbool voor dat het eigenlijk nooit meer zo mag gebeuren eigenlijk. En uh, het, ik wilde het ook voor educatief hebben dat het ook verhaal met drie personen gespeeld wordt en gewoon puur echt over het onderduiken wat ze zich afgespeeld hebben. En eigenlijk ook de ja de, de nadigheid wat zich met ze weeg hoe mensen met elkaar om kunnen gaan. En hoe je anders kan. Dat je denkt, dit is... Charlotte heeft nooit, toen ze het boek las... Nou, dit is mijn man niet. Nee. Waar ze over schrijft, het klopt niet. En dan komt Anne ook weer in haar dagboek. Want als je alles is historisch fijn, kloppend in het verhaal. Ook uit de, uit de boeken. Maar het is op een andere manier geschreven. Dat je een heel ander kijker op krijgt. Dus als je uh, uh, het verhaal Anne Frank en het verhaal Lotte uh, los van elkaar leest... Vloeit het dan toch in elkaar af? Vloeit of? het in elkaar af. Dan krijg je een veel ander beeld wat zich eigenlijk afgespeeld heeft. Dus het is gewoon, kijk, die, die Van Pels... Hè, de, de slager en de Franks... die, ja, die waren met elkaar ondergedoken. Mm -hmm. Dan Frits, die kwam als eindselganger. Hij, hij was Jood. Charlotte was katholiek. Dus hij moest haar achterlaten. Dus ineens is het al... je versterkt je als je met elkaar, elkaar ondergedoken bent... en je bent met familie, ben je sterk. En als je, als, als je alleen komt... is het natuurlijk al heel... Uh, de, ja. Is er in die, in, in die uh, uh, situatie... Bij Frits wel eens gedacht: van wat doe ik hier? Ja, hij heeft altijd, want hij was een rustige man, hield van werken en uh, hij was standarts, uh, Maar hij uh, dacht: waar ben ik aan begonnen? Ja. Maar aan de ene kant toen hij uh, vol verbazing toch ineens uh, dat hij meegenomen zou worden. Want Miep Gies was een patiënte van hem. En dat hij een, een schaalplaats had. Dat hij ineens achterkwam dat het gewoon de Prinsengracht was. Waar ze het onder gingen hmm. duiken. En toen hij eigenlijk die mensen zag. Die zag hij bijna elke zaterdagmiddag op de Merwelenplein. Waar ze bij elkaar kwamen. Ja. Voordat eigenlijk de nadigheid uitbrak. Dus het was voor hem ook... Maar hij kon niks tegen Charlotte vertellen. Het moest allemaal via brieven. En die brieven zijn later... Grotendeels heb Charlotte die ook verbrand Of vernietigd vanwege angst... Dat ze opgebakken worden. Ja. Maar op de Waterlooplein. Hebben ze die gevonden? En ook iemand, dat is echt, ja, dan denk ik, dit had zo moeten zijn. Door iemand van de Anne Frank Stichting, ja. vond de nanatenschap van Frits Verver op het Waterplein eind jaren tachtig. Ja, dan zou je haast denken dat het zo zou moeten zijn. Het ja, zou ja, dat moeten dat zijn. Ligt gelijk in de goede handen. In de natuurlijk. goede handen. En, dan, en, van, uh... en het maakt gewoon het verhaal op zich uh, versterkt. Alleen. Ja. En het is, daarom is het ook van Anne Frank. Ik zie hier vier speeldata. Uh, ja, jullie uh, we, we trekken sorry. rond. Ja, we trekken rond. We zijn, hier spelen we... Ja, eerst een Haarlem, In een Haarlem kookgarage. En dan uh, 30 april, hoe te vallen. Ja, ja, heel raar. Een da datum denk je, koningendag. Maar het is er niet meer. Dus dat is altijd <laughs> wel even vreemd, hè? We, we verplaatsen heel, we dat vreemd, naar de zeggen, 20 april. Rond. Gaan jullie op koningendag spelen? Ik denk, nee, dat was ja, ja, voor. De... Ja. Uh, Zandvoort. En dan samen we het Historisch Museum Haalemme meer 1 mei. En dan 2, 3 en 4 mei... En 4 4 mei twee voorstellingen in Theater Nieuw Vrede of op de Olde Barneveldlaan in Haarlem. Toegang is uh, 10 euro ja, en ik zie je ook, uh, je kan uh, een boeking doen. Kan je van tevoren uh, Ja, boeking doen. Nou, het gaat via, ja, je kan boekingen en dan krijg je je tickets opgestuurd... En dat gaat via uh, de website of website, via mailadres? Uh, via de uh, website, uh, maar mailadres rozenhartproducties.hotmail.com ja, Dat, uh, uh, dat kunnen ze dus ook informeren op uh, 06-106-132-32 Ik zal uh, dat nog een keer doen uh, voor de reserveringen. Ja? Rozenhartproducties, Of telefonisch 06 1061 3-2, 3-2. Ja, en anders kunnen ze altijd nog kijken op het uh, Zandvoortsmuseum.nl. Daar staat alles uitgebreid ook nog uh, hoe laat, wanneer. Uh, en uiteraard staat er ook nog een doorlinkje op naar uh, uw ja, uh, reserveeringsstuk. Ja, fantastisch. Ja. Uh, ik dank u hartelijk voor de komst. graag gedaan. En, uh, en, uh, en, nou, ik hoop dat iedereen uh, ook komt. Want het is, ja, het is uh, zeker interessant voor mensen die uh, het, het rechten aan de Frank-Verhaal kennen: ja. dat er nu is van de andere kant ingegaan. De andere kant. Of, en dat het dus ook de waarheid is. Want, uh, de dus waarheid, want alles is, is historisch. Klopt, ja. alles ja. is uit de boeken. En het is ook uniek dat in een historische plek zoals het Salvini ja. Museum dat we daar mogen spelen Stop. en dat ik mag ik niet zeggen maar het museum mag ook natuurlijk nooit verloren gaan <laughs> de eerste werving van dit jaar is weer binnen voor het Schildermuseum ja, ja, ja. u heeft gelijk en ja. uh, uh, uh, daar hebben we het nog eens een keer over ja. want uh, het speelt dus antwoord het speelt dus antwoord het ja. stuk speelt dus antwoord ja. maar het, het bestaan van het museum ook en uh, uh, ja, dat, want het dat is natuurlijk ook zo goed. in Zandvoort. heeft altijd. Ik, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Nou, we gaan er zo ja. aan maar, <laughs> maar ik bedoel het gewoon hoe je. De, met die historie. waar ik omdat ik veel erfgoed in kaart schrijven ben. en ook altijd. Uh, de Zandvoort in het verkeerde daglicht werd gezet. Mm -hmm. hè? En ik zeg maar als je de verhalen leest. dan krijg je een heel andere kijk ook op. En dat bedoel ik. Het wordt, uh, dat is met dit ook. En als je hoort wat er gebeurd is in Zandvoort. en er wordt het met een vingertje gewezen. Maar als je het ware verhaal. wat is het helemaal niet dat zo? Is ja. En dat is, wilde ik met Lotte ook eigenlijk doen. Ik vind het een mooi verhaal. Ja. Uh, ik wens u heel veel succes ja, en veel plezier. Dan. Okay. Dank, ja. oh, ja. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel. Was dat van de Rolling Stones? En we gaan weer verder. Rustig aan, ja? ja nee, nee, alleen nee, nou, er kwam even, even, een, een, een redacteur over de tafel heen schuiven. En die mag en, uh, en daar die die mag mag best staan. En dan moet je niet zo wild zwaaien om hem weg te sturen. Ja, nee, want, maar, rust in de tent. We gaan, we gaan verder praten met onze volgende gast. Juist. En dan even is... nog melden hmm? dat de muziekkeus van de Rolling Stones, want hij wil graag dat compliment, van Dondagrabber is. Oh. En daar heb ik het niet meer over. D dan niet meer? Nee. Dat oh, nou, is goed. Uh, goed, uh, we gaan praten over uh, de kinderkunstlijn en uh, Rolling Stones dat uh, er voorafgaand dat, uh, dat, dat noemt, uh, roept altijd wat nostalgische gevoelens ja. op van een of ander uh, watertoren dat hier uh, naast uh, staat. Maar ja, dat, dat is waar eenmaal geloof ik. Hè? Ja, dat is waar eenmaal. <laughs> Wat is die link dan? Mijn, mijn en, Duits is uh, zo verbeterd. <laughs> dat ik er benen, benen. Dat was ooit nog eens een keer op mijn zaterdagavond programma. Maar goed, het, uh, dat was uh, ooit in de jaren negentig een uh, legendarisch programma. En daar hadden we de Rolling Stones wel eens in zitten. Ja, niet in de Watertoren. Niet in de Watertoren, maar de muziek dan in ieder geval. Goed, daar uh, gaan we het niet over hebben. Juist, want uh, ik heb het een en ander alweer gezien. Uh, van, uh, van van Van... Schilderijtjes, maar ook van banken die uh, beschilderd zijn, en ik uh, zie allerlei uh, verwijzingen naar het circuit. Juist, nou goedemorgen. Goedemorgen, allemaal. <laughs> um, ik ben Marianne Rabel. Samen met Hilly Jansen hebben wij 15 jaar geleden hebben wij, uh, de KKL kinderkunstlijn opgezet. Dat was de eerste vijf jaar, was dat. Um, uh, low budget. En alleen bij de Oranje Nassenschool. Dat werd gefinancierd door oude bijdragen. Dus Hil en ik hebben daar zelf ook een flinke duit in het uh, zakje gedaan. Om dat te kunnen continueren. Vervolgens hebben wij subsidie gekregen om alle uh, basisscholen... van Zandvoort uh, kunstgeschiedenis twee uur bij te brengen... Uh -huh. op een uh, professionele kunstenaarachtige manier... En um, de, de cyclus is als volgt. Ze krijgen twee uur theorie. Dan ga ik van 16 naar de 21ste eeuw. Op mijn manier. En kinderen vreten dat. Vinden ze dus erg prettig. Uh, vervolgens vraag ik ze aan het eind van de les om een schets te maken. En dat is een thema. We hebben steeds een thema. Of een feilingthema, een goed doelthema. Mm. En dit jaar was het dan Circuit Park Zandvoort. Waarom? Omdat er een heleboel mensen um, heel graag op het Circuit Park Zandvoort komen. Maar um, het staat een klein beetje buiten het dorp. En wij waren van mening dat het heel erg prettig zijn, of zou zijn als jonge kinderen geenthousiasmeerd werden om een bezoek te brengen aan het circuit. Om vervolgens dat op een latere leeftijd op te pakken, dat enthousiasme, a voor de schilderkunst, het mm -hmm. ontwerpen. Maar ook tevens dat ze een goed hart krijgen om het circuit ja, draaiende te houden, noem het allemaal maar op. Dus passie voor ons mooie erfgoed. Je noemde net 1606 in de les, voor de les uh, 1606. Ja, Rembrandt. Ja. Ja, Rembrandt is niet relevant nu. Nee, maar, nee, maar goed. Maar uh, dat je moet ergens dat ik even weten van waarom uh, ja, je de, moet, dat Ja, je moet ergens beginnen. Dus je pakt een, een, een item waar kinderen uh, ja, zich mee kunnen associëren. Hmm. En helemaal nu met die Obama-Rembrandt-foto. Uh, uh, Mm -hmm. Spreekt dat natuurlijk nog steeds uh, meer aan. Maar ja goed, die cyclus is over. Ik probeer gewoon daarin een uh, concept te bedenken. Want ik ben niet papa bevoegd. Nee. Maar ik merk wel dat het lesgeven me in het bloed zit. En dat ik ja, dat wel goed aankan. Uh, energie dus in de zin van... Uh, kinderen geven jou ook iets uh, terug in de zin ja, van... Ja, uh... dit, is, dit is ongekend. Ik ga op vlinders naar huis is uh, uh, het thema van uh, het kiezen van het thema ja. uh, um, je zegt het circuit ligt iets buiten het dorp ja voelen die kinderen dat zo of zijn die nog helemaal onbevangen van uh, uh, het, het is uh, nou, een stuk van kijk je hebt natuurlijk altijd uh, zijkers in dit dorp hadden we het net over juist en um, het circuit als je in zandvoort woont of je nou van buiten komt en je gaat in, in Zandvoort wonen... of je woont er of geboren uh, bent in Zandvoort. Het circuit hoort bij ons. Punt. En dat ja, moeten punt. we behouden. Geen discussie mogelijk. Dus als een andere mafkees weer gaat zitten zeiken... over een uh, <lacht> uh, geel uh, schilpadje of kikkertje wat er loopt... waardoor... Uh, ja, de uitlaatstoffen hmm. en noem het allemaal maar op. Uh, teruggedraaid moeten worden of geluidsoverlast enzovoorts. Nou, daar bal ik zo van. Dat kan ik je niet vertellen. Ik heb er ook trouwens helemaal geen woorden voor. Want Zandvoort en het circuit is één punt. We halen een beetje af naar uh, jouw standpunt. Wat uh, genoegzaam bekend is in heel Zandvoort, <lacht> maar het ging over de kindertjes. Uh, ja, maar goed, daar kom je dan op. Daar krijg je, krijg ja, maar, je passie met hebben het Hebben die circuit. kinderen het ook? Daar ging het over. Uh, die kinderen die probeer ik dat ook mee te ja. geven. Wat mijn standpunt is. Heel vervelend, maar dat <laughs> doe ik. Ja. En dan zeg ik, wat weten jullie van het circuit? Hoe voel je het circuit? Hoe hoor je het circuit? En hoe voelen zij het circuit? Uh, goed. Goed. Dus uh, zij, zij vinden goed. al wat van het circuit. Zij, godzijdank, vinden het ja, ja. super. Hoe, was de hoe waren de reacties van... De kant van het circuit. Dus van Erik Wijs van Edwin Sibbel. Om maar nou, mannen te noemen die uh, daar werken. Het plan uh, was geboren op een initiatief. Doe maar dag. Doe maar, uh, ja. sa samen met Hilde. Was jij ook bij uh, trouwens Ben. Ja. En um, Hilly en ik en uh, Edwin... Die hebben dat fantastisch opgepakt met z'n drietjes. Mm -hmm. En Erik steunt het natuurlijk, ja. volledig. Bovendien, ja jongens, dit is zo'n uniek project. Zo waanzinnig uniek. Want Hilly en ik die hebben dan uh, de kinderen geëntusiasmeerd. Mm -hmm. Elk kind heeft een schilderij gemaakt met thema circuit. Die hangen dus vervolgens door het hele dorp. Ze zijn nu al te bezichtigen, want Juist. ik zag ze in diverse eetlaatjes al staan. Juist, correct. We hebben ondernemersvereniging Zandvoort bereid gevonden om uh, wat geld te doneren. En daar heb ik een tablet van kunnen kopen. Dus kinderen kunnen alle winkels afgaan en uh, Juttersmuseum, Museum hmm. en Pluspunt heet dat tegenwoordig... om de schilderijen ja. te tellen. En als, het juist, als iemand het juiste aantal schilderijen telt... wint hij een tablet. Waarom hebben we dat uh, voor gekozen? Om het wat meer levend te krijgen. Nou, wat heeft het circuit gedaan? Het circuit heeft banieren laten drukken... van alle kinderkunstwerken. Dus er komt uh, ingangscircuit... Komen op al die vlaggenmasten hmm. komen alle schilderijen op banieren van alle kinderen te Hoeveel hangen? Zijn te? In totaal 133, omdat er een aantal kinderen, anders hadden we er meer gehad, bankjes hebben geschilderd. Dus dat hebben we afgesplitst. <coughs> die bankjes zijn uh, vorige week zondag. tijdens op de, de circuit. Wat is nou het verschil uh, als, als kind? Waar kies je dan voor? Nou, dat is heel moeilijk. Want geen dat lijkt mij namelijk ook heel moeilijk. Geen enkel kind wilde dat je banken gaan schilderen nee. als ze geen schilderij mochten maken. Dus wat heb, hebben we een oplossing voor bedacht? Die kinderen die, die uh, banken. Van ons moesten schilderen. <laughs> ik zie het allemaal voor me. <laughs> ja, ik het die, ja. die heb ik uitgenodigd bij mij thuis. Na schooltijd op een woensdagmiddag. Om dan toch nog ook een schilderijtje te maken. En er zijn er een aantal wel geweest. En een aantal niet geweest. Dus uh, die kinderkunstlijn leeft enorm. Ze ik dus ik... worden erg blij dat dit is. Ik was bij uh, de doop van de bankjes. Om het uh, zo maar ja. te zeggen. Want het was natuurlijk heel ludiek om het zo te doen. En ik vond die twee... Uh, uh, een jongere meisje die uh, had het... Een bankje ja, gemaakt. meisje Mel. Ja. Ja? Ja. Daar straalt er wel enthousiasme van ja, uit. Man, die dat zei... Eerst heb je eraan aan het werk gezet. Ja, van, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ze was heel, heel trots ja. en blij dat ze daar... En die maar jongen dat trouwens hoor. Dat, dat, is het, dat is het naïeve mooie van een kind. Als ze dan hun product terugzien. Hoe gaaf is dat? Maar dan moet je je voorstellen... Want ik heb hem dus al gezien... Dat een auto... Ook helemaal bestikkend is met alle kinderkunstwerken. En die komt op de rotonde te staan: um, uh, bij de boerbaan. ingang Bloemendaals zandvoort en een beetje schuin, zodat hij goed zichtbaar is. Nou, dat is kikken. Dit ja. hebt zien, al gezien. waar staat hij? Ja, nee, op foto. Nee, op foto. We, dat mogen, we, worden... nog, we mogen het nog niet weten, ja. Nee, wanneer, wordt... wanneer wordt hij geplaatst? Uh, dat weet ik niet. En, uh, een beetje bij de opening misschien? Nou, de opening staat hij er, sowieso. Okay, okay. Maar wij hebben dus uh, donderdag, de witte donderdag, 17 april, de officiële opening. Ik wil ook graag... Iedereen bij deze uitnodigen. Ook kinderen die er niet aan hebben meegedaan. Om eens te kijken hoe uniek dit is voor ons circuit de en de kinderkunstlijn. Ja. Alle kinderen die hier aan hebben meegewerkt. Die komen op de fiets met hun leraar lerares. Die krijgen een aangepast fietsrondje over het circuit. Leuk. Uh, de trainingronde wordt even stopgezet voor de kindjes. Anders krijgen we natuurlijk... Uh, Natte pataten. Ja. En um, dan is de officiële opening. Uh, door Erik en Gertone. Hoe misschien laat? Misschien mag ik ook nog wat zeggen. Ja. En het start om. Uh, nee ik bedoel misschien mag ik dan ook nog wat zeggen. Ik uh, ja, ben ja, jou in de reden En uh, de officiële opening is om twee uur. Okay. Dus kom. Voor tweeën naar het circuit fietsen. Juist. Om twee uur is de opening. Juist. Eh, het er hangt, is alles uniek. Er. Alles staat er, staat er. Alles hangt er Wordt er wel. ook een uh, soortement van uh, die kinderen ook een beetje ja, met dat fietsrondje rondgeleid over het circuit? Nou, de kinderen krijgen VIP-treatment die er aan mee hebben gewerkt. De rest is toeschouwer van een uniek project en ook meteen geenthousiasmeerd voor het volgend jaar om hun stinkende best te doen. Want we hebben weer een thema over over volgend jaar, hè? Want uh, niet alle kinderen mogen meedoen, toch? Alleen groep 8. Groep 8 doet me. Ja. Je, Is dat ook voor gekozen eigenlijk? Uh, groep 8 um, neemt de leerstof beter. Mm -hmm. uh, misschien zeg ik iets verkeerd, maar dat vind ik persoonlijk. Dus mm -hmm. 7, groep 7, groep 8. En we kunnen ook niet meer, meer kinderen aan. Mm -hmm. okay. En als er ooit een verzoek zou zijn voor iets anders... Ja, dan doe je dat in het museum. Want daar hebben we natuurlijk een uitgelezen plek voor. Mm -hmm. Om kinderen onder de, uh, of van 1, 2, 3 tot mm -hmm. en met de 8 ook een keer een... Uh, een verzetje te gunnen in die zin. Nou, Ik ben het wel met je eens dat je uh, steeds dezelfde groep pakt. Ja, maar we, ze uh... kijken er ook naar uit. Ja. Want als wij door het dorp lopen, de, de crew zou ik maar zeggen... inclusief Rob Bossing, mm -hmm. die fotografeert... Um, dan worden we ook staande gehouden door kinderen. Oh, juf! Oh. Ja, ik... Maar moet je kijken wat er gebeurt, er al die banieren hangen. Ja, dat is geweldig. En die auto daar op die rotonde komt te staan. Dat is natuurlijk ongekend kek, ja. of niet? Ja, Zo'n kind, zo trots als de pest. Ja. Ja, je... En wat, wat wij ook willen doen... is... Um, dat, daar moeten we het nog even over hebben... om die manieren dan te verkopen. Want die zijn zo waanzinnig mooi. Die kan je natuurlijk ook nooit meer gebruiken. Maar misschien is er wel... iemand die zegt... nou, die wil ik hebben. Die wil ik laten hangen. Dat ja. vind ik te gek. Die kunnen ze dan kopen. En misschien dat daar een leuk doel aan uh, vastgeteamd zou kunnen worden. Ja, dat zou ik kunnen doen. Leuk. Um... Kinder. Kinderkunstlijnzandvoort.nl. Oh, ja, dat Staan is mooi. Alle werken op. En Ere wie ere toekomt, Rob Borsing. Dikke zaterdagmorgen kus van ons. Ja, Rob is uh, uh, goed in het maken van een website, dus hij heeft ook de kinderkunstlijn.nl gemaakt. Ik zal het zeggen. Daar staat alles op. Iedereen kan komen Juist. kijken. Aanstaande uh, donderdag, de 17e, kom voor 2 naar het squee, want om 2 uur. Is Officiële opening. opening. We gaan het meemaken. mooi Geweldig bedankt. Dankjewel. Dankjewel ja. jongens. Dan gaan we weer verder met een stuk muziek. The Sound of Silence van Simon Garvin. Goh, naam mij. The Sound of Silence. Hello, Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its seeds while I was. The vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams, I walk alone. Down streets of cobblestone, Near the halo of a streetlamp, I turn my I feel like I saw 10,000 people, maybe more People talking without De Sound of Silence is uh, geweest en we hebben rust uh, in deze pauze gezien. Tegenover mij zit Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan het niet over al die dingen hebben die jij uh, al verteld hebt, want we gaan het hebben over de mens achter de ondernemer. De mens achter uh, het moederdagontbijt, bedoel nee, je? Nee, die zouden oh, we niet oh, doen. Zouden we niet doen. Oh, ook sorry. niet de mens achter het mannenkoor oh, zouden we ook, oh, niet, ook doen. niet doen. Ook niet doen. Maar wel, wie is Peter Tromp? Ja. En uh, waar komt Peter Trom vandaan? Om eens te beginnen. Geboren en getogen in Haarlem, uh, Haarlem Noord, als uh, onderdeel van een gezin van uh, acht. Mijn moeder presteerde het in de jaren 50, 60 om acht kinderen in negen jaar tijd te baren. Dat ging zo in die tijd. Dat is op zich tijd. wel een record. Dat is op zich wel een record. <laughs> het leuke daarvan is hoeveel wel... Hoeveelste ben jij? Ik ben nummer vijf. nummer vijf. Ik was de vijfde zoon. Mijn moeder kreeg eerst vijf jongens, toen twee dochters en toen nog een jongen. Dus ik was eigenlijk best wel ongewild als vijfde zoon. Dat kan ik me voorstellen, als moeder. Dat je denkt: verdomme weer zo eentje. Ik wil nou, uh... ja, ik wil nou wel eens een dochter. Maar dat is ook gelukt. <laughs> dat is ook gelukt. En, uh, in Haarlem? In Haarlem, in Haarlem Noord. Geboren. In de het Vogelenbuurt, het in het oude Noord, ja. Ja, ja Vogelenbuurt. En uh, langzamerhand verhuisd in de loop der jaren naar uh, Kloppersingel, uh, Zeilweg. En daar gewoon tot mijn 21ste. En het mooie is dat de oudste vijf allemaal 21 waren. En gingen trouwen. Met andere woorden, pa stond achter de deur en hij zegt 21, Echt, uh... meid zoeken en, en wij eh, wegwezen. <laughs> Zo, dat ruimt op. <laughs> en jij zoeken? En ik zoeken. En, uh, maar niet op je 21ste? Nog niet op mijn 21ste nee. of schoon ik toen wel. Jawel, ik ben op mijn 21ste getrouwd. Toch? Ja, ik had op mijn 18e verkering en uh, ik was op mijn 21ste. En dat waren de tijden uh, begin jaar, eind jaren 60, begin jaren 70. Dus dans, school, uh, scheuder. Dat soort uh, dingen. Moest jij naar Schreuder of Ik moest, moest jij naar Schreuder? Nee, ik moest naar Schreuder. Ja, ja, ja. Want Schreuder was een katholieke dansschool. Dus ik werd geacht om daar uh, aanwezig te zijn. Ik heb ook jarenlang uh, als jongen ook al gezongen in het koor. In het kerkkoor. Als, uh, in de Elisabeth en Barbara, dat is uh, de Paul Krugerstraat mm -hmm. in Haarlem. En ook in de uh, onze lieve vrouw Seuvers Marten, dat heet nu de Mariakerk. En daarna ook nog een klein stukje in de Adelbertsen-parochie. Uh, dus ik heb al wat kerk horen dus ook uh, versleten. Um... We gaan het niet over Marco hebben. maar. Nee, nee inderdaad. Dus je hebt je, je, je, je vooropleiding al genoten? Ja, natuurlijk. Eigenlijk, wel, eigenlijk wel. Als jongetje van vijf jaar, weet ik nog goed, vierde, vijfde klas van de lagere school. Dat is groep zes, groep zeven. Werd je dus gewoon ook uh, uit de klas gehaald. En dan uh, moest je een rekenjermes uh, zingen. Ook echt helemaal alleen maar in het Gregoriaans. En dat deden wij uit ons hoofd. Dan ben jij vast ook mistina geweest? Uh, nee. Dat was ook een verplichting. Dat was eigenlijk een verplichting, maar ik had de keuze of bij het koor of Mistina. Ik heb dus broers van mij die dus niet gezongen hebben op het kerkkoor, maar die wel Mistina waren. En dat zag jij Denk ik, dat wordt niks. Ik denk, dat wordt niks. Nee. <lacht> ja. Ik ga liever zingen. Nee, ja. Jij zag je broers al ongeveer drie uur bij de nachtmis op hun knieën met een lantaarn in hun hand zitten. Dat wordt niks. Ik denk, dat moeten wij niet hebben. Ze dus hebben bent al rap ingedeeld bij, uh, bij het zingen. Ja. ja, ja, ja. En van jongs af aan eigenlijk al. En uh, <lacht> ik ben getrouwd geweest in 1974 tot 1990 aan hmm. toe. Daar ben ik gescheiden. Daar heb ik twee kinderen van. Ik heb een dochter van 30 en een zoon van 28. Garissa en Jordi. Dat gaat allemaal fantastisch met hun. Die zitten in Zandwoord? Dus Die wonen in allebei in Haarlem. En uh, mijn dochter komt naar Zandvoort toe wonen. Die komt op mijn appartement boven. boven ja, ik, de ik ding zie daar nogal wat activiteiten daarboven. Ja, dat is op de hoek. Ja, dat is op de hoek. En uh, dat is een uh, ander pand als waar ik zit. Maar bij mij gaat er ook wat activiteit ontplooien. Want mijn dochter komt wonen. En ik ga naar Louis David's Davidskreet toe. Oh. Als Peter dus, dus Tromp zijn. Ja, okay, ja, ja. Samen nee, met Marianne dat, Kapitein, en, uh, mijn vriendin, hebben ja. wij een uh, appartement gekocht in het Louis Carré. In het achterste stuk? Aan de, ja, in het ja. achterste stuk op het Carée, met uitzicht over het Carréplein. Dus dan kijk jij uh, uh, maar in de Cornelis Legenstraat, in die kant op. Ja, okay. ik heb dus een uh, appartement op het zuiden. En uh, voor een hele, uh, naar mijn uh, stellige overtuiging, voor een hele mooie en goede prijskwaliteit. Vind je het een vraag. mooi project? Ik vind het geen mooi project. Ik vind het. Uh pand waar ik kom te wonen vind ik mooi. Ja. En ik niet alleen, want dat zijn een uh, appartement van een stuk of 12, 15 appartementen. En dat zijn ook degenen die het eerst verkocht zijn geweest. Okay. En dat komt omdat je een appartement hebt volop op het zuiden. Je hebt een prachtig mooi balkon. En ik heb een mooi groot plein voor me. Je, je, je dus weet toch... dat daar nooit meer wat komt natuurlijk. Daar dat komt weer, nooit meer wat. Dat is best handig. Want die oude die blijft staan. Juist. En, ja. Uh... Ja. en uh, ik denk toch dat daar een, iets van een bomenrij komt. Dat, dat, dat, dat er ook, een ja. op, be, beetje groen. Dus dat wordt echt wel mooi. Ben ik heel blij mee. Uh, je bent 21. Je gaat trouwen. En uh, ik kom met, me, wat ga je doen? Ik ga uh, uh, naar uh, een Spartaanse opvoeding gehad op de Jeroen Mavo Overtonstraat haler Noord. Waar we uh, in die tijd leefden dat als je het in je hoofd halen om te praten op de gang. Dat je gewoon een klap van je kanen kreeg. Dat mag niet meer. Dat mag nu, nee, maar toen wel. Ja. En dat was een jongensmavo. En, eh... Uh... Twee straten verderop zat uh, uh, de, meisjes. de meisjesmavel. Dus dat was wel <lacht> heel spannend. En dan tussendoor de koer af, die afgesloten was. Dus dan moest je over een muur klimmen. En dan gingen we kijken bij de meisjes. En dan stiekem weer terug. En af en toe ging dat wel fout. Af en toe werd je betrapt als je terug over overtocht. Ja ja, ja, ja, ja. Wat was daar de sanctie op? Nou, uh, heel erg. Heel erg. Wat weet ik niet meer. Maar uh, niet alleen het maken van strafregels. Maar ook het nablijven en dergelijke. En uh, ik ben geslaagd toen voor de Mulo, zo heette dat mm -hmm. toen. En toen kwam ik op het ondernemerscollege Briantlaan in Schalkwijk. En wat schetste mij verbazing dat we daar met een klas zaten van 28 leerlingen waar maar liefst 15 meisjes in zaten. Die toen mocht het ineens wel. De hemel ging over. De hemel ging voor u. <laughs> zo erg gigantisch uitgebuit. Ik heb me zo misdragen ja. dat ik ben blijven zitten in het eerste jaar. Die oude van me, mijn vader, zei... Uh, ik hoor slechte berichten van je moeder. Ik bemoei me nergens mee. Eén ding. Als je blijft zitten... schop ik je persoonlijk van school af. Denk er goed op. Pap, gebeurt niet. Het is zo makkelijk, die school. De mule was zo moeilijk. Die school is zo makkelijk. Ja, ja. Er gingen er zes over. Er bleven er 22 <laughs> zitten. En ik was een van die 22. En toen zei pa? Aan het werk. Of bij een bank. Ja? Of je komt maar in de zaak. En zo is het eigenlijk gekomen. Dat is de uh, voorgeschiedenis. Ik wilde niet aan bank. prakticeerde er niet over. Ik dacht, nou, ik ga lekker in bedrijf werken. Dat is goed. Maar uh, dan ken mijn vader niet. Die zegt, oké, okay, we hebben de handelsavondschool. Op dinsdag, woensdag, donderdag. Dus je gaat drie avonden naar de handelsavondschool. Je gaat een diploma halen. Ja. En overdag ga je werken. Dus dat waren tijden dat ik om zeven uur s avonds, uh, thuis kwam. Van de markt van Amsterdam. Mijn vader geholpen. Jouw op, vader die die tijd, werkte op de markt? Die werkte op de markt. Wat kocht hij? Kaas. Daar ligt de kaas, oorsprong van de kaas. Daar ligt de oorsprong van de kaas. Mijn vader is begonnen met pionieren, zoals dat toen de tijd heette. Dat is gewoon met een mand en een wagentje uh, naar de nieuwbouw in uh, Oostorp, Slotermeer. En uh, in Turmerent uh, overweren, weermolen, die wijken. Mevrouw, ik ben een kaasboer en ik kom iedere week bij u langs kaas. Acht kinderen moesten te eten hebben. Dus dat waren uh, zware tijden. Na de, na de hand is je gekomen op een plek op plein 4045 als markthandelaar. En dat was één kraam, twee kramen, een verkoopwagen, ja? een nog grotere verkoopwagen. Hij, hij dijde daar echt uit? Hij dijde daar echt uit. En toen kwam de tijd dat de uh, jongens uh, groter werden en van school afkwamen, waaronder ik, min of meer verplicht. En een oudere broer van mij ook. En naderhand vijf jaar later een jongere broer. Hmm. En die drie trompen samen met vaders zijn eigenlijk de stichters geweest van Kaashuis Tromp. Zo als het nu staat. Dus het is eigenlijk uh, van, van het horen. Hè? Dat, uh, ik ken dat uit mijn uh, familie ook. Op vrijdags werd er gehoord van hoeveel heb je nodig. Daar is het allemaal mee gegaan. Uh, ja. uh, ja. Toen naar de markt. Ja. En daar uitgeduid. Wie heeft dat uh, eigenlijk verzonnen? Dat jullie in die winkels gingen opzetten? Uh, wij, de zoons. Als de zoons? De ja? zoons eigenlijk. Ik weet de dag nog te herinneren als gisteren dat wij met z'n drieën bij elkaar waren. Mijn oudere boer zat er twee jaar in, ik zat er een jaar in. Mijn vader was toen ongeveer een leeftijd van 5, 66. Dat hij tegen ons zei, jongens zeg het maar. We hebben nu uh, drie winkeltjes. We hebben twee winkeltjes en we hebben de markt op uh, uh, Plein 40, 45 in Amsterdam. Mijn tijd is geweest. Ik stop ermee over twee jaar. We kunnen nu als uh, goede vrienden uit elkaar gaan. Peter jij die winkel, Hol jij die winkel. Ik ga ja. daarmee verder. Of we gaan verder. En dan gaan we er uh, meer winkels van maken. En da daar hebben we toen de tijd eigenlijk voor gekozen. Uh, je vader is er toen mee gestopt. Ja. En hield hij nog wel een beetje een duim erop? Ja. Aan de ene kant. Als je een nee, strenge vader bent ja. zoals hij was. Hij was heel streng, maar heel uh, rechtvaardig. Maar aan de andere kant ook uh, voor zijn tijd, vooral voor die tijd, heel progressief. Heel vooruitstrevend. En zei gewoon van: Als we dan met z'n drieën doorgaan, dan maken we er ook een BV van. Dan ja. krijgen jullie ook aandelen. En dan hebben we gewoon gelijke aandelen. En dan gaan we doorgroeien naar een grote bedrijf. waar ik over ja. twee jaar. Ik help jullie en over twee jaar neem ik afscheid. Hij is toen ook echt gestopt, maar is er natuurlijk wel heel nauw nog bij betrokken geweest. Maar niet zozeer in het werk. Even kort nog over het imperium: Trump. Hoeveel broers van jou staan er nu nog in de winkel? Ik heb uh, twee broers, waarvan er. Uh, ik heb. Even tellen. Vijf broers heb ik, waarvan er twee broers in de kaas zitten en drie niet. Oké. Okay. En de oudste twee zitten allebei in het journalistieke vlak. Mijn broer Jan Tromp is uh, van de Volkskrant. Schrijver, journalist. Ferry de oudste ook. Ton is de derde. Die is dames en heren kapper geweest. het geest. Dus dat zijn hele andere uh, beroepen. De uh, derde broer, ik en de jongste broer zitten in de kaas. Waarvan de derde, de oudste, dus de franchisegever is. Okay. En Kaashuis Tromp bestaat nu uit veertien uh, winkels. Wat eigenlijk allemaal zelfstandig ondernemers zijn. Franchise ondernemers. -ondernemers. Ja. Wij hebben nog... Uh... Uh, twee minuten. En we willen natuurlijk ook even over de hobby's hebben. Eén weet ik er al. Ah. Daar zouden we het niet over hebben. Te veel. Manico. Wat doe je nou naast het mannequin? Uh, ik, uh, ik zit in de topkring van de school, sociocratisch onderwijs. Daar ben ik voor de gevraagd. School, ja? De school, uh, bestuurlijk. Die hebben hun plaats inmiddels uh, gevonden. Daar ben ik ook heel blij mee en heel trots op dat, dat, dat we dat toch gepresteerd in hebben. Noord? Daar heb ik een klein beetje mijn aandelen in mogen bijdragen. Ik ben voorzitter van de Frenshuisorganisatie van Kaashuis Tromp. Dat is om de club een beetje bij elkaar nee. te houden. Ik zit uh, ik, voorzitter inmiddels sinds drie maanden van het OVZ. En uh, uh, min of meer gedwongen is overdreven. Want het is altijd je eigen keus. Ja. Je doet het zelf. Ja, dus, uh, maar het was wel uh, echt nodig. Ja. En ik probeer daar in uh, twee jaar tijd weer wat moois van te maken. Ik heb is, er zelf twee jaar gegeven. Is dat hard nodig? Ja, dat is heel hard nodig. Dat is heel hard nodig. In tijden van crisis zoals we de afgelopen jaren meegemaakt uh, uh, uh, mee hebben. Moet je ervoor zorgen dat je als ondernemersvereniging. Als bestuur van ondernemersvereniging. Uh, uh, herkenbaar bent. Je moet je laten zien. Je moet weten, de mensen moeten weten dat je er bent. Ja, ja. Als dat niet gebeurt, in tijden van crisis... zijn dat de eerste dingen die opgezegd worden. Dus we hebben de afgelopen twee jaar... met een fors achteruitstand in leden uh, te maken gehad. Ja. En mijn eerste taak is om dat weer uh, op te bouwen. En dat kan alleen door er persoonlijk langs te gaan. Allemaal... Sorry, ik ben nu 61 en uh, ik, heb er, uh, ik was 18 dat ik begon, dus ik ben nu 344 jaar bezig. En ik doe het de laatste dagen gelukkig wat rustiger aan, dat is een bewuste keus. Oh, ik, ik hoor niet rustiger aan Peter, nee, nee, ik hoor alleen maar... Uh, zakelijk gezien. Ik doe dit en dan heb het nog niet eens over een van de grotere hobby's gehad en dat is het mannenkoor. Mannenkoor, zingen. Uh, Organiseren van koorreizen. Ja, wat, wat, wat is jouw functie? Promotie-acquisitie. Promotie-acquisitie? Ja, dat vind ik zo mooi. Ja, dat is ook af... heel heleboel werk. Ja, ja. Want als jij uh, voor de OVZ ergens langs moet... voor de acquisitie moet je ook overal langs. Ja, acquisitie moet je ook langs. Ja. Dus we moeten zorgen dat we het aantal koorleden op pijlen houden. En uh, uh, dat lukt wonderwel. Weliswaar gaat de leeftijd met rassenscheden omhoog. En zitten we op een gemiddelde leeftijd van 70 uh, jaar ongeveer. Dus dat is vrij oud. Jullie. Maar... We hebben nog steeds 50 leden. Daar zijn we trots op. Maar die ludieke actie van jullie op 1 april... die heeft geen leden opgeleverd. Drie. <laughs> drie. Maar toch drie. Ja, het zijn, ik maar ben het een eens. Het zijn er drie. En um. uh, als je ziet wat het kost... En wat het dan opbrengt, dan heeft het toch zin gehad. Dan heeft het toch zin gehad. En ja, die drie, grap... die zijn, dat zijn ook blijvers ook. En die drie, dat zijn allemaal uh, mannen die onder de 60 zitten. Dus dat is jong voor ik ons. Ik vond uh, de grap uniek. Ja, uh, ik kwam ja. de voorzitter tegen, die al heel geheimzinnig en uitgesproken. Maar ik denk, er komt vast wel wat aan. Ja, ja, ja, ja. Peter Tromp, mens achter de ondernemer hebben wij gesproken. Ik dank je hartelijk voor je komst. Heel graag gedaan. En uh, veel plezier in de winkel. Dank je, gaat het Alsjeblieft. Merci.